De onlusten in Tunesië duren al een maand. De betogingen zijn gericht tegen het bewind van president Ben Ali... de hoge werkloosheid en tegen de corruptie. De Dakar Rally heeft zijn zestigste mensenleven in de geschiedenis geëist. Twee Argentijnse deelnemers botsten in het noordwesten van Argentinië... tegen een vrachtwagen. De bestuurder raakte zwaar gewond en overleed in het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De Dakar Rally begon in 1978 als Parijs Dakar... en ging van Frankrijk naar Senegal... Sinds 2009 rijden de deelnemers door Argentinië en Chili en zijn de start en finish in Buenos Aires. Het weer vanavond bewolkt en overwegend droog. Vannacht vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Ook morgen overdag regenachtig. Het wordt dan 8 tot 13 graden. In het weekend geleidelijk droger. Dit was het NOS Journaal. ANDB-verkeersinformatie. Ah, nee, de meeste files zijn nu snel aan het oplossen. Toch staat er nog 50 kilometer van de avondspits. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voorknopend Lenderheide 3 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. U rijdt het beste via de parallelbaan, want dan mist u de hele file. De A7 Heerenveen richting Groningen tussen de afrit Oosterwolde en de afrit Friese Palen. 5 kilometer stilstaan. Is daar een ongeluk gebeurd met vijf personenwagens. De linkerrijstrook is nog dicht voor het bergen. Beter nieuws van de A15, van Gorkum naar Rotterdam. Eerst wel file tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 7 kilometer, na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. De A27, van Breda naar Gorkum, bij Hank, 2 kilometer. Daar is na een aanrijding de linkerrijstrook dicht. Op de andere rijbaan, richting Breda, tussen Everdingen en Lexmond, 4 kilometer. Daar zitten gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht.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 Tranen, zo beweerde Darwin, hebben geen enkele functie. Maar waarom zouden er dan tranen bestaan? Want niets is zonder functie en als iemand weet waartoe tranen dienen... dan is het onze gast. Hoogleraar, emoties en welbevinden in Tilburg. Hier is Adving Roots. De presentator is Frank van der Linden. Ja, dat is tragisch natuurlijk. Heel tragisch. Was u een huilbaby? Voor het werk weet ik niet. Nee, dat is me nooit verteld. Niet interessant? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb nooit behoefte gehad om dat, om dat te weten, eerlijk gezegd. Ze is nooit bij me opgekomen. U hebt nooit gedacht, laat ik mijn eigen huilcarrière eens snappen? Niet van, uh, van begin af aan, nee. Nee, ik, ik hou dat nu wel een beetje beter bij, maar... Uh, nee. Ik ben ook minder geïnteresseerd, moet ik zeggen, in, in het huilen van baby's. Dat is toch weer een net iets andere tak van sport, hè? Een andere tak van sport? Nou ja, een andere tak van sport. Uh, bij baby's is het in zoverre iets, iets simpeler dan bij volwassenen. Omdat, uh, ja, die hebben een zeer beperkt gedragsrepertoire. En, uh, nou ja, in, in feite zie je bij elk zoogdier wel... dat de jongen een, een bepaald gedrag hebben om aandacht van de moeder... Of, of van de ouders in ieder geval uit te lokken. En de nabijheid daarvan te, te uh, stimuleren. Nou ja, in dat kader past natuurlijk ook het, het mm. huilen van baby's vooral. Maar ja, het is toch redelijk gecompliceerd. Neem nou zo'n vraag uh, als... Uh, waarom kunnen baby's eigenlijk eerder huilen dan lachen? Nou ja, het, het, ik denk dat het huilen belangrijker is dan het lachen. Waarom? Um, Omdat... Om uh, het is vooral bedoeld is voor noodsituaties en, en het, uh, het verwijderd zijn van de moeder. Het ja, dus huilen wordt wel omschreven als, als, als een akoestische navelstreng. Dat vind ik ja, ja, eigenlijk ja. een heel mooie ja. omschrijving. Ja. En dus is het ook eigenlijk uh, logisch dat kinderen die, die kort na de geboorte huid op huid contact hebben met, met die moeder. Hè, minder blijken te huilen dan, ja. dan baby's die op afstand uh, worden ja. gehouden in een wiegje worden ja. gelegd. Ja, ja. Algemeen gesproken is dat zo. Ja. ja. En, en uh, peuters, de, die huilen. Uh, neem bijvoorbeeld uw eigen dochter... met wie op een gegeven moment in een achtbaan zat. Ja. Wat gebeurde daarmee? Ja, dat, dat was heel wonderlijk. Ik denk dat ze toen drie, vier jaar was. En um, ik, ik nam dat kind, misschien wel tegen de regels in... mee in die achtbaan. En de rit was afgelopen en vervolgens zag ik dat dat kind dat wist niet hoe dat ze nou moest reageren. Of dat ze moest lachen of moest huilen. En het, het, dat wisselde elkaar heel snel af. Aanvankelijk begon ze de ruil te huilen en daarna ging ze ontzettend hard lachen. En wat en, zag u als wetenschapper? Wat dacht u? Um, nou, op dat moment eerlijk gezegd nog niet zoveel. Maar ik, ik weet nu dat, uh, dat huilen en lachen toch ook op neurologisch niveau vrij dicht bij elkaar liggen. En uh, het heeft eigenlijk heel veel overeenkomsten. Ja, maar waarom kon zij als het ware niet kiezen, denk u? Nou, ik, ik, ik denk ook dat het uh, in feite een soort interpretatie is... Van, van de opwinding die ze ervaarde, die ze nog niet goed kon plaatsen. Is dit nou positief of is ah, dit negatief? Okay, okay. En als vader, wat dacht u? Ja, toen ze huilde, dacht ik van oei, wat heb ik nou weer Stommeling, verlies, vingerhoed. Dan ben je hoogleraar? leraar en zeggen, maar, ja, dat was u toen nog niet. Nee, maar ja, je nee. zag die glanzende carrière al aankomen natuurlijk, toch? Nou, niet echt. Ja, bedoel, gebeld door de Washington Post... Ja, dat was vorige week. Newsweek. Ja, het is geweldig. He? Ja. En, en uh, daar gaan we het straks natuurlijk ook over hebben. Want dat is allemaal naar aanleiding van dat baanbrekende onderzoek... He? waaruit naar voren is gekomen dat uh, vrouwen die huilen... als effect bij mannen oproepen dat ze een slappe krijgen. Nou ja, dat hebben ze niet gemeten, maar uh, oké. Okay. Komt in de buurt. Ja, toch in essentie. Mannen raken niet uh, bepaald gewonden door, ja. door, door, door vrouwen... die de waterlanders laten lopen. ja. ja. En hoe dat dan zit en hoe u dat interpreteert, vind ik een interessant onderwerp. Voor, verderop in deze uitzending van Kunststof. Op Radio 1 van de NTR. Dagelijks over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Um, meneer Vingerhoes, nog eentje. U bent eigenlijk natuurlijk verliefd op een lelijk eentje. Ja. Ja, ik, ik, ik. Op de een of andere manier verzamel ik uh, allemaal van die. Lelijke eentjes van, van, van, van die wetenschappelijke stiefkindjes. Op de een of andere manier voel ik me daartoe aangetrokken. Want huilen is inderdaad, Stief, moeilijk bedeeld als het gaat om de aandacht van wetenschappers. Ja. Hoe komt dat? Ja, een goede vraag. Ik, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat, uh, dat men huilen eigenlijk. Van hetzelfde niveau ziet als de vlinders in de buik en, en de knikkende knieën. Dus meer als een fysiologisch symptoom wat bij een emotie hoort. En ja, niemand gaat uh, uh, vlinders in de buik bestuderen, maar je gaat dan liefde bestuderen. Niemand gaat knikkende knieën bestuderen, maar je gaat angst bestuderen. Mm -hmm. en, en zo wordt, nou ja, heel kort door de bocht wordt gedacht van ja. Dat, dat huilen, dat is een fysiologische reactie die te maken heeft met verdriet. Ik ben geïnteresseerd in verdriet, maar dat huilen, dat is bijzaak. Dat is dus een onintelligente kijk op de zaak. En in ieder geval een beperkte kijk. Ja, en, want het, het is opmerkelijk, die minachting voor huilen... en, en voor wetenschappers die zich daarmee bezighouden. www.radiokunsthof.nl voor uw reacties. Gaat u even naar het uh, gastenboek. Um, tegel natuurlijk ook voor u. Ik uh, ben benieuwd wat daar aan het eind van de uitzending uh, op uh, komt te staan... Stel je voor dat het iets was geworden in de trant van... er zijn aanwijzingen dat endorfine in de hersenen... ontstaan door dat huilen... een roest teweeg kunnen brengen. En dus is huilen een alternatief voor heroïne. Ja. Legt u dat eens uit? Uh, nou ja, dat, dat is in ieder geval gespeculeerd. Uh, vrij vaag door een Amerikaanse neurowetenschapper. Uh, Jaak Panksepp. En um, die legt... Een verband in feite die heeft in ieder geval aangetoond dat uh, wanneer mensen sociaal geïsoleerd zijn, dat lijkt in de hersenen ook uh, gepaard te gaan met veranderingen in dat opioïde systeem. En, en het idee is van: nou ja, goed, daarom zijn die mensen gevoeliger voor verslaving, die gaan in feite die sociale leegte opvullen. Heel, op neurobiologisch niveau ook met... met, met een op, stof? Met ja. En, en als je huilt, dan, dan dien je jezelf een stof toe die pijn stilt. Ja, dat is voorlopig niet meer dan een hypothese, maar ja... Interessant. Ja. We, is... het, overigens, het, dat zou in nog andere opzichten wel interessant zijn... want je zou kunnen zeggen ook de relatie met fysieke pijn. Hè. Het zou natuurlijk... Dan heb je... Wanneer je fysieke pijn ervaart en je gaat huilen... en je zou daardoor endorfines produceren... ga je <laughs> Op de ja, wond. Ja, precies. Ja. Dan ga je minder pijn ervaren. Laten we eens even kijken naar uw, uw definitie van huilen. Dat, dat is kortweg het produceren van tranen... zonder dat de ogen worden geïrriteerd... vaak samengaand met typerende gezichtsuitdrukkingen en klanken... en altijd in een emotionele context. Zo lezen we dat. Ja. En er staat er nog bij, alleen mensen kunnen huilen op deze manier. Niet dieren. Heeft het zin? Houden ja. ja. We mogen ervan uitgaan dat het zin heeft, omdat het anders, nou ja, tenminste in de gedachte van Darwin ook. Hè, dat het misschien wel niet meer zou bestaan. Of, of, of niet, nooit zou hebben bestaan. Als, als we, als we het, het niet deden, dan zou, dan zou de wereld en zouden wij er slechter op worden. Anders deden we het niet? Ja, dat is misschien een net een andere vraag weer van wat zou er gebeuren als we vanaf het, van het ene moment op het andere niet meer zouden kunnen huilen? Ik, ik weet niet precies wat er dan gebeurt. Maar een interessante gedachte is wanneer je het in een evolutionaire context uh, uh, beziet, van, heeft huilen op de een of andere manier bijgedragen aan de ontwikkeling van de mens, hè? dat wij geworden zijn wie wij nu zijn. En, nou ja, daar zijn in ieder geval een aantal interessante speculaties over. Ja, daar, daarover zo meer. Maar nog even de zin van het huilen. En een paar jaar geleden uh, had ik een vraaggesprek met Paul Witteman, mijn collega. En die zei daarin... Um, ja, ik voel het huilen wel eens opkomen, hoor. Um, maar ik heb de attitude ontwikkeld en in stand gehouden... om dat niet meer de vrije loop te laten. Omdat huilen toch een soort inflatie oplevert. Huilen is eigenlijk altijd overdramatisering, ik doe het niet meer. Ja, nou ja op zich wonderlijk dat hij uh, dat blijkbaar kan. Want er zijn veel mensen die in ieder geval sterk van overtuigd zijn... dat, dat ze die uh, capaciteit niet hebben om, om hun tranen te onderdrukken. Maar uh, ik, ik, ik denk dat, dat dat laatste standpunt dan... dat dat, dat een onderschatting is, want... Uh, Wanneer je kijkt naar de invloed van cultuur op huilen, dan, dan zie je heel wonderbaarlijke dingen. Zoals. Uh, nou ja, als je nadenkt over al die zaken als ritueel huilen. Ritueel huilen dan Ritueel bedoel. huilen. Dus, dus nou ja, het idee is dan toch dat er gehuild wordt zonder dat er echt sprake is van een onderliggende uh, emotie verdriet of zo. En er zijn zelfs zijn er. Uh, uh, Indiana-culturen waar gehuild wordt als, uh, als welkomstritueel. He, de, nou ja, wij kunnen wel makkelijk een gemaakte glimlach opzetten. He, van, zo, fijn dat u er bent. Maar wij zien onszelf toch niet zo gauw uh, in tranen uitbarsten. En, en wat heeft dat precies te maken, want die schakel mis ik even... met het, met het besluit van Paul Witteman om niet meer te huilen? Nou, eh, wat, wat ik dus bedoel is dat... dat... Um, je mag aannemen dat als cultuur een effect heeft op, op huilen... Dat, dat je daar zelf een bepaalde mate van controle over kunt hebben. Als, okay, je, ja. he, als je in een bepaalde cultuur uh, leeft waarin huilen nadan is... in bepaalde situaties... Of je vindt het zelf nadan. Ja, nou ja, goed. En als je dat dan inderdaad naar die regels kunt leven... Nou goed, dat, dat betekent dus dat... Uh, Zou u het hem adviseren om zo te leven? Ja, het, het, als hij zich daar prettig bij voelt... dan moet hij dat vooral zo doen, denk ik. Ja, want wat, wat, wat mij eraan fascineert natuurlijk... Hè, dat is een vraag die vaak opdoemt als het om huilen gaat. Het zou beter zijn om die emoties de vrije loop te laten. Dat wordt dat dan vaak geroepen. Ja, ja. Misschien is dat niet zo. Ik, ik denk ook dat dat voor huilen. Kijk, dat, dat doen we zo weinig. En. Nou ja, dat het hangt dus helemaal samen met de vraag: is huilen gezond, et cetera? Maar weten we dat? Ja. Um. Daar hebben we eigenlijk geen goed antwoord op. Maar uh, gezien de huidige stand van wetenschap... Ik, ik zou zeggen, als de minister van Volksgezondheid uh, mij volgende week opbelt... van meneer Vingerut, moeten we uh, een campagne gaan voeren... naast uh, veiligheidsgordels dragen, veilig, vrije, Laat het eh, lopen. ...van uh, elke week een potje huilen, dan denk ik niet dat... Uh, nee, nee dus, dus vooralsnog mag het gewoon besluiten om niet te huilen. Dat moet ja. iedereen zelf maar weten. Het is niet per definitie slecht voor je gezondheid, geestelijk of fysiek. Althans niet voor zover wij weten. Nee, ja. Nou zit, nou zit man natuurlijk in de hoek van Darwin. Nee, u noemde net zijn naam al even, de grondlegger van de evolutietheorie. Darwin heeft gezegd, ze hebben ook geen functietranen. Ja. Waarom dacht hij dat? Ja, dat, dat is een goede vraag. Dat, we weten niet of hij dat eigenlijk over het hoofd gezien heeft. Of er is ook nog uh, in, een biografie over, uh, in een biografie over Darwin... geschreven door een psychiater, John Bowlby... En die legt zelfs een verband nog met het uh, overlijden van uh, zijn moeder op achtjarige leeftijd. Dat het een soort ontkenning is dat, dat, dat hij daar niet aan heeft dus gegeven. Dat hij eigenlijk dat, dat verdriet niet uh, Geen plaats heeft kunnen ja. geven. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en daarmee, laten we zeggen, een, een wetenschappelijke denkfout heeft gemaakt. Ja, ja dat zou je zo kunnen en we, zeggen. En wat acht u plausibel? Ja... Ja, ik, ik, ik ben niet zo opgegroeid in dat soort traditie. Dus ik, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Maar ik denk dat hij het ook gewoon over het hoofd heeft. Het is ook ingewikkeld. Gewoon een foutje van Darwin. Ja. Zelfs hij. Ja. Hè, maakte wel eens een keer een misstap eigenlijk. U, u, u, u hebt een, een idee over de evolutionaire rol van, van, van, van huilen. Er, er wordt enorm over gespeculeerd. Er zijn mensen die zeggen... drie belangrijke ontwikkelingen in die evolutie. Grote teen in verband met recht oplopen. De duim in verband met instrumenten maken. en de traan vanwege sociale binding. Ja. Onderschrijft u dat? Nou, ik vind dat in ieder geval een heel interessante hypothese. die we zeker uh, de ruimte moeten geven. en die meer aandacht verdient. Uh, het is natuurlijk altijd lastig om dat soort uh, evolutionaire zaken te onderzoeken. Maar uh, goed, we moeten daar eens heel goed over nadenken en kijken. Maar u vermoedt, kort en goed, dat tranen. Uh, Stimulerend werken als het gaat om sociale binding. Mensen tot elkaar brengen. Empathie ja. maken. Ja, dat is mijn uh, werkhypothese. Ja. En hoe komt het dat u dan uh, die hypothese... die natuurlijk ook weer niet zo'n nouveauté is, neem ik aan... Ja. nog niet bewezen hebt gekregen? Ja, nogmaals, het, uh, <laughs> het is best ingewikkeld. Maar um, uh, een andere kant is dat ik... Tot nog toe me eigenlijk vooral beperkt heb uh, op het onderzoek naar de vraag van is huilen gezond? lucht huilen op? En, en ik heb meer trachten te begrijpen over individuele verschillen en, en groepsverschillen, met name ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat, en uh, ja, vanaf nu is een van de dingen wel die op mijn dit. verlanglijstje staan. Dit, dit ja. Oké, okay. uh, mannen en vrouwen, wie huilt het meest? Vrouwen. Hoe kan dat nou? Hoe dat kan. Ze zijn toch een sterke geslacht, eigenlijk. <laughs> ja, um, nou ja, daar zijn denk ik ook verschillende verklaringen voor. Um, meestal wordt meteen, uh, worden meteen de hormonen erbij gehaald, natuurlijk. Zijn dus uh, er meer hormonen de, die dat aanjakkeren? Ja, dat, dat is in ieder geval bijna volkswijsheid, hè? Van, uh, ja, maar moet weten of het Een relatie wordt gelegd met, met uh, menstruatie, et cetera, et cetera. Maar klopt die volkswijsheid? Zijn er meer van die uh, hormonen... waardoor er dikwijls tranen vloeien? Eh... Uh, ik denk dat eigenlijk het, het bewijs voor het juist het omgekeerde iets sterker is. In die zin, ik denk dat, dat testosteron, dus het mannelijke geslachtshormoon, dat dat een remmende eh, okay. invloed heeft op tranen. Dat, ik, ik, dat, dat is iets beter bewezen, denk ik. Maar, kijk, wat je vooral ook niet moet vergeten is... Eh, mensen zien dat gewoon over het hoofd... blootstelling aan situaties... Ik moet de eerste man nog tegenkomen die zegt van... ah, vanavond komt er een lekker jankfilm op tv. Daar ga ik eens lekker voor zitten. Nou ja, nou, ze zeggen het ni niet misschien. Ja, maar maar ze, ze, ze doen het ook niet, nee? Veel, hoor. Nee, nee, Maar nou, nee. Ik ken hele volkstammen mensen die naar nou van die muzici gaan. Hè, Jackson Brown, weet je wel. Ja. Hè, de Amerikaanse West Coast muziek. En dan weten ze al dat ze eigenlijk veredeld gaan huilen ja. die avond. Ja, nee, dat, dat bestaat ook wel. Poor ja, he, dat, to kan, Me. Ja. Dus is dat nou zo'n verschil met vrouwen? Ja, tot op zekere hoogte, nog zeker wel, ja. En, en, en weten we waardoor dat komt, behalve door hormonen? Bestaan er ook andere speculaties? Nou ja, voor een deel is dat natuurlijk ook socialisatie en zo, hè. Van, um, ook, uh, ja, een, een meisje wordt natuurlijk toch nog eerder, nou ja, aangemoedigd dat niet, maar het is beter geaccepteerd dan van een jongetje dat hij haalt. En, ja. en en dan moet je niet alleen kijken naar de invloed van de ouders... want dat is misschien nog niet eens zo groot... maar vooral van leeftijdsgenootjes. Een jongetje van twaalf die met knikkeren vliest en dan gaat huilen... ja, dat is natuurlijk... Was u op die leeftijd al een echte man die niet huilde? Twaalf? Nou, ik denk het niet. U jankt er wel gewoon? Mijn inschatting is van wel. Maar probeer eens terug te blikken. Wat voor pubertje was u? Ik kan niet zeggen dat ik zo'n grote huilebalk was. Nee. Wat voor soort achtergrond komt hij uit? Eh, wij waren thuis boer. Stoere bikkels. <lacht> <lacht> <lacht> maar die hebben toch ook wel eens harde pijn als ze veertien als zijn en ze liggen in bed? Ja, tuurlijk. Ik, ik, tuurlijk heb ik ook gehuild. Maar... Bij een kalfje dat net geboren is of zo? Nee, ik, ik had niet zoveel bemoeienissen en interesse in de boerderij, moet ik zeggen. Maar... maar ik wil toch even weten, die huilgeschiedenis van uzelf. Wanneer huilde u dan als jonge jongen? Probeer eens een moment voor de geest te halen. Ja, dat is natuurlijk... Mijn vader is overleden toen ik veertien was. Ja, toen heb ik al wat tranen gelaten. Waardoor overleed hij? Uh, blaaskanker. En uh, was het in, in uw kring, in, in, in uw cultuur, uh, bon ton, om dan je emoties te vrijen lopen te laten? Want u zei stoere bikkels. Mm. Ja. D nou, ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen: dat, of dat nou wel of niet zo was. Ik, ik heb nooit. Ik heb het nooit ervaren dat dat niet mocht, in ieder geval. Of, of dat daar meewaardig of, of, of anderszins negatief over werd gedaan. Maar aangemoedigd werd het, het, ook, werd het, het zeker ook niet. Nee. En, en uw moeder? Uh, wat, wat Hoe ging je? zij met zo'n verdriet om? Nou, die heeft aardig wat gehaald toen. Ja. En ben je dan als, als kind in staat, hè? want we hadden het net andersom... Hè? die moeder die dat kind wilde binden. Ben je dan als kind andersom in staat om die tranen te stelpen? Heel moeilijk. Ja, dan voel je je ook een beetje machteloos. En, en, en ja, je, nee, je weet er niet goed mee om te gaan. En terwijl u zegt, er is een, een evolutionaire noodzaak eigenlijk om die band heel sterk te houden. Ja. Ze hebben elkaar nodig. Maar dan is er dus het nurture-element, het opvoedingsdeel dat soms stimulerend, soms belemmerend werkt. Die voortdurende interactie tussen die twee aspecten. Ja, maar goed, je kunt je natuurlijk afvragen... of een jongen van 13, 14... Uh, of, of dat daar uh, al sprake is van een dusdanige ontwikkeling... Dat, dat hij dat kan. Kijk, wij hebben net ook data binnen... over uh, kinderen tot 16 jaar. En daar zie je dus dat die. Dat was een beetje me Dat verbaasde me eigenlijk. Dat, dat het grote verschil met volwassenen was dat, dat die nog heel veel huilen om fysieke pijn. Zich bezeren. En die sentimentele tranen. En tranen om het zien huilen van anderen en zo. Dat, dat is daar nog veel minder ontwikkeld. Dat, ik, ik denk dus dat, dat dat. Dat is relatief laat in de ontwikkeling treedt dat op. Ja, en het hangt onder andere samen met taalvermogen. Je moet, je moet leren spreken, je moet dingen leren benoemen... je moet ja, dingen zo. leren herkennen, ook bij anderen. Ook ja. dingen die anderen zeggen. Dus daar gaat dat voortdurend samen, dat, dat fysieke en dat geestelijke proces. Als je, als je nou even kijkt naar het moment dat voor u de ogen opengingen voor de traan... He? want u bent al twintig jaar bezig met huilen. Ja. Wanneer, wanneer was het moment suprem? Uh, nou ja, dat, het begon met een met vraag van iemand anders op een feestje. Ik, ik, ik ben gepromoveerd op, op onderzoek naar uh, stress. En uh, net na mijn onderzoek, uh, na dat onderzoek kwam ik uh, in contact met een uh, Duitse emotiepsycholoog uh, die wilde een internationaal onderzoek gaan doen naar emoties. En daar ja. raakte ik bij betrokken. Uh, nou, en toen iemand die kwam mij tegen en die zei, jij, jij moet dat weten. Ze zeggen altijd dat huilen gezond is. Is dat zo? Ja, dat zoeken dat, we op. Ik, ik, ja, <laughs> dat, dat zoeken we op. Ik vond dat wel een fascinerende vraag. En ik vond eigenlijk ook dat ik dat zou moeten weten. En dan ben ik gaan zoeken, en, maar ik, ik vond dus niets. En op dat moment werkte ik hier op de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ik vertelde dat zo tegen een paar studenten... die uh, op dat moment ook uh, in het kader van hun studie iets moesten gaan doen. En die zei toen van, nou, daar zijn wij toch de eerste... die daar eens iets aan gaan doen. En ja, dat zijn eigenlijk mijn eerste heel voorzichtige stapjes geweest. Op het, uh, ja. En, het en hoe, doe je, hoe doe je dat nou eigenlijk? Onderzoek, verrichten naar huilen. He. Huildagboekjes, begrijp ik, mensen dingen laten noteren. Uh, maar misschien dwing je ook wel mensen tot uh, huilen of verleid je ze tot huilen. Hoe verloopt onderzoek naar huilen? Nou ja, huilen? Zijn, er zijn verschillende manieren. We hebben heel veel vragenlijstonderzoek gedaan. We hebben ook uh, gegevens verzameld in, in 37 landen. En um, huildagboekjes, zoals je zelf al genoemd hebt. Uh -huh. Maar daarnaast hebben we dus ook wel met, met, met films gewerkt. En uh, dus studenten, als die proefpersoon waren, voor zijn film gezet. En dan maar hopen dat, uh, dat er een aantal gaan huilen. <laughs> ja. en, uh, Wat nou is ja. de beste tearjerker? Welke film doet het eigenlijk altijd wel? Man of vrouw? Chinees of Boliviaan? <laughs> dat is zo vreselijk ingewikkeld. Die vraag is niet te beantwoorden. Nee. Um, ik heb gewerkt met, uh, veel met Once Were Warriors. Hoe? Once Were Warriors. Oké. Okay. Een, een film over een uh, Maori-gezin uh, in uh, Nieuw-Zeeland... wat een nogal ontwricht gezin... die uh, vrouw wordt nogal mishandeld door die man... die is werkloos en die doet vrijwel niks als feest en zo. En dan... Um, uh, organiseert hij thuis een feest aan een van zijn vrienden. die verkracht zijn dochter. en die pleegt dan zelfmoord. Hè. Nou ja, dan heb je toch al uh, een paar heavy, factoren bij elkaar. Ja, waarvan ja. je zegt. te sluizen maar nee, open. Nee, precies. lopen. En, ja, uh, ja. en uh, wij hebben dus ook een keer. we hebben die film aan 100 studenten laten zien. en 66 uh, die rapporteerden. dat ze minstens eenmaal gehuild hadden tijdens ja. die film. En, en uh, dan vang je dat op in een bakje? Of in nou, een doekje? In, in is dat is onderzoek niet. Nee, maar... maar dat kun je doen. Hè? Ja. ja weet u nou wel zeker dat die tranen, of tranen die door een tearjerker van muzikale aard worden opgeroepen... dat dat dezelfde tranen zijn die u bijvoorbeeld schreide toen u als jongen verdriet had vanwege het sterven van uw vader? Nee, dat, dat, dat weet je niet zeker. Het kan zijn dat in die tranen hele andere stoffen zitten. Dat zou in, in, in theorie best kunnen, ja. Wij weten dat niet. Nee. Nee, wat je doet hè, bij zo'n experiment. En als je tranen opvangt, is natuurlijk wel: je vraagt ook aan de mensen: van, geef aan hoe verdrietig ben je? Hoe, uh, ja. hoe diep uh, zit hoe, het? Ja, precies. Laat uh... eens een, een, een at random even een paar dingen uh, aflopen hè, die voorbij zijn gekomen in, in uw onderzoek. Uh, ik pak er hier zomaar eentje. Um, uitgesteld huilen. Ja. Wat is dat? Uh, nou, wij, wij hebben van alles gevraagd dus aan die mensen die aan het onderzoek deelnamen En een van de vragen was ook hoe laat was het toen u huilde. Ja. En uh, een beetje tot onze niet geringe verbazing kwam eruit... dat nou, 30, misschien wel bijna 40 procent van alle huilen plaatsvindt s'avonds. Dus tussen, nou ja... Na het, 7, uh, 7, na het NOS Journaal dan... Uh, ja, uh, ja al, al iets van tevoren. Tussen 7 en 10 of okay, zo. ja. Yeah. En um, ja, dan probeer je daar een verklaring voor te vinden. En uh, nou goed, ik denk dat dat wel lukt om daar een verklaring voor te Maar een van de dingen die af en toe genoemd werd, waar wij opkwamen... dat, dat, dat was dus dat er op het werk iets gebeurt... maar dan is men in een gezelschap van... Nou ja, relatieve vreemde collega's ah, okay. of he, okay. een bepaalde en context, daar ga je dat waarin niet doen. Wa En ja. daar hou je je tranen in en dan kom je thuis en dan ben je bij je partner of je bent alleen thuis. En dan, en dan, je dan wordt het nog erger, ja. En, en dan ga je dat vertellen. Ja. Of, of in de auto, in de auto wordt er relatief ook vaak gehaald. Oké, okay, we we doen we er nog eentje. Hè? Hoe warmer een land, des te minder er wordt gehuild. Ja. Was dat ook nou? een, ja, was ook een verrassende onderzoeksbevinding, eigenlijk. Want wij dachten het omgekeerde. Hè? Wij, wij denken altijd: de Italiaan en, en de Spanjaard die zo emotioneel zijn. Met heel dramatische typetjes. Eh, ja, maar ja, misschien het zijn ook de macho's natuurlijk. Dus wellicht dat, dat, dat ah, okay. het huilen dat, dat net ja. een stap te ver is. En nou ja, een van mijn mogelijke verklaringen was dat, dat het te maken heeft. Um, met het feit dat in ieder geval in, in, de, in de zomer mensen leven daar uh, buiten, tussen andere mensen. Hè, en, en huilen, dat doe je toch meestal nogmaals zonder vreemden erbij. Alleen of met je partner. Ja. In een intieme setting thuis. Laten we eens even kijken hoe treurig de situatie op de weg is. Of daar nog uh, fijn over te snikken valt vanavond. Dan nou, weer de verkeersinformatie. Het valt best wel weer mee op de weg. In totaal nog 10 kilometer. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Nijmegen Noord 2 kilometer. Daar is één reisrook dicht, er staat een auto stil. Op de A12 Den Haag richting Utrecht voor knopen 3 kilometer. Heeft te maken met een aanreding op de verbindingsweg naar de A27. Daar is de linker reisrook dicht. Ook een aanreding op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Hoijpolder en Hank 3 kilometer. De linker reisrook is dicht. Kenstof. Ja, we hebben vanavond uh, professor Dokter... Ad vingerhoest te, te gast. En uh, hij is verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hoogleraar klinische psychologie. En hij uh, wordt ook wel de huilprofessor genoemd. Uh, hij heeft een mooi boek gemaakt over huilen. Hè? Even uw titel. Nee, van het boek. Ja? Terranen, waarom mensen huilen. Nou, en waarom moeten we het lezen? Uh, om, omdat het heel fascinerend is. Er staan ongelooflijk veel uh, leuke weetjes in. Interessante weetjes. Maar ook... Uh, in feite haal ik er de hele psychologie bij. Uh, het, het gaat over individuele verschillen. Het gaat over waarom de een meer haalt dan de ander. Het gaat over het verschil tussen mannen en vrouwen. Het gaat over de invloed van cultuur en, en de ontwikkeling, hoe het huilen zich ontwikkelt bij een mens. Um, en, en ja, grappige dingen, denk ik. Ik heb bijna elk hoofdstuk uh, lardeer ik ook met. Uh, klassieke opvattingen overhouden. Ja, maar jouwt u tegen en, het licht en prikt en, u door. En, ja. Ja, ja. Laten we eens naar thuis gaan. U bent getrouwd met Tini Reijnen. U hebt drie kinderen. Wordt het thuis uh, redelijk gehuild? Nou, dat, dat valt wel mee. Ja? Ja. Wanneer is er thuis het meest gehuild? Het meest? Het hardst gehuild. Wat kwam aan in huizenvingerhoeds? Ja, dat, dat is... Uh... Nou, ik, ik heb een dochter die uh, gehandicapt is. Dat is een. Uh, dat raakt je. Ja. ja. Dat, dat was al duidelijk op het moment dat zij geboren werd? Heel, uh, heel snel daarna. Ja. ja. Ik hoor nu ook gelijk aan u dat u dat treft. Ja. En, en dat lijkt me zo ingewikkeld. Je bent wetenschapper. Je, je probeert te snappen hoe het werkt. En tegelijkertijd overmeestert het je. Nou, dat het, het, het, heeft, jou. het ja, heeft jou. Ja, natuurlijk. Ja, ik ben ook een mens. Dus, uh... ja. en, en hoe werkt dat dan bij u? Wil je dat op datzelfde moment ook snappen? Of, of, of is dat toch gescheiden? Ja, op, op dat moment heb je daar even totaal geen aandacht voor, natuurlijk. Nee. En uh, is het iets waarvan waar, waar u zegt: uh, ik vind dat bevrijdend? Dat het zich aan je, ja, dat het zich, dat het in je opwelt? Nee. Want dat is wat zo'n veronderstelling is, ja, zo'n klassieke... Ja, ja. en die behandelt u ook in uw boek. Ja. Waarom is dat lang niet altijd zo, bevrijdend? Ja, nou ja, um, omdat het wel zou kunnen zijn... dat dat niet zozeer met het huilen op zich te maken heeft... maar meer met uh, hoe de omgeving erop reageert. Hey, wij, wij hebben dus analyses gedaan op, op nou ja, ettelijke duizenden huilepisodes... de rapportage daarvan en dan... Op, op basis daarvan kun je wel een beetje voorspellen... wanneer mensen zeggen dat het hoplucht. Uh, A, dat heeft te maken voor een deel met, met persoonskenmerken... Of, of het type mens dat je bent en, en hoe je in je vel zit. Of je met, een ventiel met, met, nodig hebt. Die de, maar ook ja, mensen die depressief zijn, die huilen relatief veel... maar die rapporteren daar nooit over dat ze zich daar beter bij voelen, bijvoorbeeld. Mm -mm. Um, maar er zijn ook contextfactoren. Nou, als je in een situatie bent waarin je je opgeladen voelt door je huilen. en je eigenlijk schaamt. nou ja, dan, dan ervaar je ook weinig opluchting. Ja. Maar het meeste opluchting wordt eigenlijk ervaren wanneer er slechts één persoon bij is. en we nemen aan, maar ja, dat hadden we net niet gevraagd. maar dat <lacht> dat dan wel iemand is die je troost zal bieden. Ja, hè? Dus, ja. Kijk, met je huilen, je lokt troost uit. Mensen worden aardiger, of, of, of je verandert de situatie een beetje. Ja. Dus de band. Een ja. Ja. Ja. van die belangrijkste banden is uh, ouder en kind. Um, en hoe dat dan weer werkt, daar heb ik ook nog vragen over. Even luisteren naar een mooi nummer daarover van Stef Bos. Ja.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 prachtig lied, hè? Ja. Uh, het, het is zo met dit lied... dat um, een paar jaar geleden hebben wij... tijdens de top 2000 op Radio 2... hebben wij een, hadden we een onderzoek naastgezet. En toen hebben we gevraagd... Van, uh, wat, wat is het laatste stuk muziek... Waarom je, waarbij je gehuild hebt? En um, nou ja, 3000 mensen deden mee... en er werden wel duizend liedjes genoemd. Dus ja. eigenlijk kun je op, op, op, om alle soorten muziek huilen. Maar dit sprong eruit. Dit, dit werd het uh, meest genoemd van allemaal. Ja. En, en vermoedt u... Uh, uh, waarom? Ja, het gaat toch wel om, om de band tussen ouder en kind. En, en ja, dat is iets wat, wat heel emotioneel is. Maar wat, ik denk dat, dat, dat als ik het had gezongen, of u... Hè, <laughs> dat dat toch minder sterk zou, zou hebben gewerkt. Er is ook iets in die stem van Stef Wors... al leest hij het postcodeboek op... Tof? Zou dat? Ja. ja, ik ben niet zo muzikaal <laughs> dus, <laughs> ja. hey, Maar ik uh, timbre zit zo op de emotie. Nou, ik, ik, ik denk dat het uh, een perfecte. Uh, hè, dus dus dat, dat de inhoud en de muziek, dat, dat die perfect op elkaar aansluiten. Ja. Ja, dat, dat maakt het zo sterk. Ja. Laten wij eens naar, naar dat nieuws dat uh, tot ons kwam vorige week. Hè. over overhouden we nog uh, even uh, voor de professor samengevat. U hebt dat natuurlijk al een miljoen keer gelezen... maar niet iedere luisteraar zal de krant op dit punt tot zich hebben genomen. Uh, er is een, uh, een wetenschapper genaamd Noam Sobel... Uh, een uh, Israëlische reukonderzoeker... verbonden aan het Weizmann Institute of Science... en uh, die stelde vast dat uh, als vrouwen huilden... Uh, en, en, en mannen kregen de tranen van die vrouwen onder de neus geduwd... dat die mannen zich seksueel niet zo geweldig aangetrokken voelden tot die vrouwen. Dat dat een remmende werking had. Althans, dat is de veronderstelling zo'n beetje. Ja. Uh, en u zat te shaken op uw stoel toen u dat las. Ja. Waarom? Waarom? Um, nou, niet zozeer vanwege, in eerste instantie vanwege dat resultaat, want ik, ik zie dat nog steeds eigenlijk als een, een bijeffect. Maar um, wat mij uh, bijzonder uh, deed opwinden, dat, dat was. Ja. Um, A, ik, ik vond het onderzoek gewoon methodisch zo schitterend. Hoe, hoe dat ze dat precies gedaan hadden, dat is één. En uh, op de tweede plaats, ik, ik vond het zo uh, leuk dat dat nou eens toch heel overtuigend werd aangetoond. dat er in die uh, tranen misschien nog uh, uh, een, een soort, nou ja, ik noem dat dan feromonen. Dat is dan die term die ze nadrukkelijk vermijden. Maar uh, mm -hmm. of geur, lokstoffen, of in ieder geval stoffen zitten. die een invloed hebben op het gedrag van andere mensen. lustremmend. Ja, in dit geval lustremmend. Maar. Um, wat het, het grappige, het toeval wil... dat ik dat anderhalf jaar geleden eigenlijk ook gedacht had... van dat zou wel eens kunnen zijn. Ja, dat dat, dat testosteronniveau in de hersengebieden van, van die mannen daalt... en dat daar de seksuele Ja, nou, opwinding... testosteron werd gemeten in, in speeksel. Oké, okay, ja, dat is waar. Ja, ja, maar dat je hebt vastgeteld in het brein... dat de seksuele opwinding min of meer in de ruststand ging. Zoals dat zo ja, heel ja. keurig heet. En, en u zegt... Dat had ik eigenlijk anderhalf jaar geleden zelf al eens een nee, beetje onder de nee, vingers. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat, dat, dat effect niet. Want nogmaals, die link tussen uh, tranen en seksualiteit. Daar heb ik. Nou, als er al een link zou zijn. dan zou je dat moeten baseren op, op, op de gedichten van Ovidius. Die, maar waar staat u dan? Uh, nou, het, het ging mij om sowieso dat er een. In de tranen een stof zit die effect heeft via geur, of ah, wat okay. dan ook, op, en, en wat dat effect dan is, dat oh, is dan okay. vers 2. Ja, maar ja, dan, en uh, dat was dan in dit geval, hè, dat, dat, dat uitkomst met betrekking tot erotiek. Ja. Maar u, u veronderstelde dat, dat er dat soort stoffen in konden zitten. Met nemport, welke mogelijke effecten? En nou zegt die Sobel, die werd in NSC Handelsblad telefonisch geïnterviewd, dat hij ook denkt dat het om een neveneffect gaat. Niet zozeer denkt hij op het gebied van empathie, maar dat het gaat om in hoofdzaak vermindering van agressie. Ja, dat denkt u ook. Ja, daar geloof ik wel in. Agressie, remming van agressie en bevorderen van sociale bindingen. Ja, die vrouwen ja, zijn kwetsbaar. Is, uh, die hebben er natuurlijk totaal geen belang mee... Bij, dat ze door zo'n man pittig worden aangepakt. En tranen zijn daartoe een voertuig. Ja. Maar nu is natuurlijk de vraag... Ja, hoe weten we dat? Ja, nou ja, goed. Dat, dat Leuke we speculatie. Nog verder op, ja, daar moeten we dus nog verder op borduren. Wij, wij hebben een, een eerste onderzoekje gedaan... Dat, er, dat was ook in ieder geval... Ik vond het heel spectaculaire uitkomsten We hadden kinderen in de leeftijd van vijf tot zeven... die lieten we een soort plaat kleuren. En in het ene geval uh, was dat... Uh, we hadden drie uh, soorten platen. Uh, neutraal kijkend figuur... En, uh, boze en een verdrietig kijkende. Maar daarnaast hadden we dus... met tranen en zonder tranen. Elk van die drie. En, het bleek, en we gaven die kinderen... tien snoepjes beloning... voor het kleuren. En vervolgens vroegen we, vroeg we van... ben je bereid om die snoepjes met andere kinderen te delen? En het bleek dus dat... Uh, wanneer ze een kleurplaat hadden gekleurd met een traan erop... dat ze meer bereid waren om die snoepjes met anderen Binding. te delen. daar heb je het in. Winding ja, ja, ja. Dus, bevorderend. Hè? Ja. Ik, ik heb een beetje doorzitten zitten spitten op dit punt... en je komt meer onderzoek tegen hè, dat in die richting wijst. Er uh, is bijvoorbeeld uh, aan de Universiteit van Tokio de afgelopen jaren onderzoek gedaan door uh, Japanse wetenschappers... Uh, naar uh, seksviromoon dat in het oogvocht... Van mannetjesmuizen. Of muizen. Ja, zou zo zitten. En wat is dan opvallend? Dat de vrouwtjesmuizen. die daaraan worden blootgesteld. die gaan vaker in de paarhouding staan. Ja. Dat lijkt op precies hetzelfde, maar dan. He, minstens de buitengekip. Ja. ja. Wat, wat zou u nou graag aan vervolgonderzoek op dit punt doen? Specifiek op seks? Nou, niet nee, niet noodzakelijk. Maar je stelt nee. dus vast, er zitten stoffen in tranen... die effecten hebben op gedrag ja. van andere mensen. En wat zou u daar nou, nou voor een ja, verlengstuk ik, voor organiseren? Ik, ik, ik zou me dus uh, gaan richten heel specifiek op agressie en sociale binding. En uh, ja, een paar voor de hand liggende variaties op dat onderzoek zijn. Maar daar is hij ook al mee bezig, geloof ik, deels. Hè, van... Nu hebben we vrouwentranen bij mannen, hoe is het andersom? Uh, uh, hoe, hoe zit het met uien tranen? En hoe zit het met babytranen? Dat vind ik eigenlijk ook wel een heel interessant uh, uh, zijpad. En, u hebt uh, eigenlijk voor negen levensonderzoek te verrichten. Ja, ik heb nou een heel drukke agenda wat dat betreft. Het, het is uh, toch eigenlijk verbijsterend dat uh, zoals u in het begin van deze uitzending zei. De wetenschap zo lang op een voor iedereen cruciaal punt. Want we trekken ons dit allemaal aan. Heeft gedacht: Nou, laat me, laat me zitten, laat me lopen. Niet, ja, is, uh... Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die vragen: van... Wat heb je hier nou aan? Nou ja, het, het is uh, uh, inderdaad in eerste instantie puur fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Maar anderzijds, uh, er zijn toch wel een aantal vragen waar de praktijk uh, zich wat van aan mag trekken, denk ik. Uh, bijvoorbeeld de relatie met, uh, met depressie. Daar weten we eigenlijk nog helemaal niet hoe dat zit. Uh, sommigen zeggen van als je depressief bent dan ga je meer huilen. Anderen zeggen van nee als je depressief bent dan hou je op met huilen. Dan kun je niet meer huilen. Mm -hmm. Zijn dat dan twee heel verschillende vormen van depressie... die misschien um, ja. ook anders behandeld moeten worden? Ja, en, en, en, en de kwestie van bijvoorbeeld ook zelfvertrouwen. Helemaal de overkant van depressie. Ik bedoel, je bent dan brokken, maar er zijn mensen... die hebben ontzettend veel zelfvertrouwen. Die staan helemaal picobello in het leven. Die blijken vaker te huilen dan zeggen mensen. Ze, zeggen ja, ze, Ja, ook. Ja, ja. Nou ja, ja, ja goed, uh, als je op het ene moment in je onderzoek... mensen vertrouwt als die iets zeggen, dan ja. moeten we het misschien ja. hier ook doen. Ja. Hoe zou dat dan weer kunnen komen? Nou ja, het, kijk, het zou wel mee te maken kunnen hebben... T-, t toch wel dat iemand die weinig zelfvertrouwen heeft... Die, die, ja, die zal er misschien toch moeite mee hebben... om ook nog eens toe te gaan geven dat hij af en toe een potje jankt. Want dat kan ook alleen maar als uh, zwak en emotioneel labiel. Het uh, erg, Ja, precies. Terwijl iemand die uh, straalt van het zelfvertrouwen... die doet daar verder ah, okay, niet ja, zo. Nu nu, nu, nu dreig ik iets te snappen. Want uh, ik las ergens dat Churchill een enorme huiler is geweest. Ja. En uh, generaal Norman Schwartkopf. Ja. Uh, en dat, dat klopt dan dus. Stoere mannen die precies wisten wat ze willen. Namelijk de oorlog winnen. En wel zo. En, en dus hebben ze ook uh, niet zoveel gêne om, om te laten zien... van ik twijfel wel alsof ik heb ergens verdriet van. Ja, Schwartkopf is daar een heel mooi voorbeeld van. Die, die, die legt dat ook heel mooi uit. van uh, Het is een kwestie van timing. Je, er zijn tijden waarop je wel kunt huilen of misschien zelfs wel moet huilen, ook als generaal. En er zijn momenten dat je dat beslist niet mag doen, want dan, dan zak je door het ijs en dan ja, ja. ben je ook niet meer geloofwaardig. Als ze denken van God gaat, gaat hij het wel winnen uh, en ons leven staat op het spel, is dat niet het handige moment voor een generaal om het eraan te plengen? Nee, en ook niet als je je manschappen de strijd in stu stuurt naar het slagveld. Nee. Nee, dan, uh, Kijk, maar hij geeft een heel concreet voorbeeld. van. Nou, als ik dan met mijn manschappen samen ben. en uh, we missen allemaal Kerstmis. en, en de familie. of, of op kerstavond. Ja, ja, we ja. Misden, nou, dan kan ik samen met hen wel een traantje laten. Ook weer om die verbondenheid. Ja. Een teken van verbondenheid. Een, een, een persoonlijke vraag. Um, ik heb zelf jaren willen huilen. en het wou niet. Hmm. Ik denk wel 35 jaar. Um, en uh, komt u dat wel eens tegen in uw onderzoek? Dat mensen het willen, maar dat ze het niet voor elkaar krijgen? Ja, ik kom beide dingen tegen. Er zijn mensen die uh, um, uh, te veel huilen vinden. Uh, vinden, dat, sorry, vinden dat ze te veel huilen en die daar uh, trachten een oplossing voor te vinden. Maar je hebt ook het omgekeerde. Dat mensen niet huilen en um, ja, incidenteel zoekt men daar een oplossing voor. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt... Uh, een mevrouw die belde mij op en die zei van... Uh, dat was geloof ik 22 of 23 jaar geleden had ze een doodgeboren kind. En sinds die tijd heb ik nooit meer gehuild. En ik zeg: vindt u dat erg? Hebt u daar last van? Die zei, nee, daar heb ik geen last van. Het enige vervelende is dat... Um, er zijn wel eens momenten in de familie dat iedereen erg verdrietig is... en iedereen zit te huilen en ik niet. En dan word ik uitgemaakt van, god, wat ben jij een koude kikker. Nou, maar... dat, herinneren, dat herken ik. Uh, want uh, uh, In ons geval ging het ook om een groot verdriet, een dood familielid. En ik schaamde me dat ik niet kon huilen. En dat ja. de anderen dat zagen. Ja. Wat doe je daar dan nou? aan? Want je zegt, ja, we proberen daar uh, wel dingen voor ja, aan te reiken. Nou ja, ik, ik ben geen klinisch psycholoog, dus daar, daar ben ik niet zo goed in. Maar ik weet in ieder geval wel dat er in de literatuur is er wel uh, uh, over geschreven van mensen die, uh, ja, die inderdaad niet konden huilen en die toen. Nou ja, via een speciaal programma, een speciale therapie is aan. We aangelicht. moeten dan denken aan die, aan die uh, scream-therapie... waar John Lennon ook naartoe is gegaan met Yoko Onan. Nee. Het geschreeuw. <laughs> nee, nee, nee? nee, nee, nee. nee, Waaraan dan wel? Ja, toch aan een soort uh, gedragstherapie, denk ik. En, en, um, Herbeleving nou, uh, van dingen? Ja, heel stapsgewijs uh, proberen emoties te ervaren... En, en steeds een stapje verder te gaan. Ja, nou, als het eenmaal lukt, is het wel plezierig, maar dan voel je je soms weer een softie. Hoort u dat ook in uw onderzoek? Uh, ja, dat, dat hoor je natuurlijk regelmatig, zeker bij mannen. Want dan is je weer, althans laat ik voor mezelf spreken... Uh, dat het dat, dat, uh, te, te vaak gaat gebeuren op een zeker moment. Kan, ja. ja dat is... Uh... Het is echt een beetje een Januskop. Het, het, het kan uh, zeer uh, positief werken, maar het kan ook zeer negatief ja. werken. Nou, Vooralsnog gaat alles goed. En, en bij u? Gaat u uh, naarmate u ouder wordt vaker huilen? Uh, ik meen bij mezelf te constateren dat ik uh, in ieder geval veel uh, sentimenteeler uh, wordt. Dus, dus hoe zit u of Voelt u, uh, neemt van, u dat als, uh, nou, als, als als er iets op tv is en, en iemand doet iets goeds voor een ander, dan, dan uh, komen er kom erop met de Kleenex. Eh, ja, nou zo erg is dat meestal niet, <lacht> maar, maar dan, uh, ja. En uw echt genoten? Is het bij vrouwen met andere woorden ook zo bij het ouder worden? Bij vrouwen lijkt het erop dat het uh, eigenlijk uh, het kan erger worden, maar je ziet toch ook best wel vrouwen... waarbij het juist minder wordt. Het huilen neemt af. U, u, u geeft vaak een antwoord van, nou, je ziet dit, maar je ziet ook dat. En Dat had ik in alle eerlijkheid soms wel bij, bij, bij de lezing van het boek. Dat ik dacht, van, goh, waar zit nou eigenlijk de opzienbarende vondst? Hoe zou je dat zelf verwoorden? Uh, over het boek als geheel? Ja, waar, waar zit nou het ding waarvan je als lezer denkt... zo, zit dat zo. Nou, ja, ik, ik denk dat de belangrijkste les is... Um, ja, dat klinkt misschien heel triviaal, maar dat huilen gedrag is. Dat, dat, dat, ja, maar is, daar, daar zou toch ook dat, niemand van zeggen... nou, op naar de boekenwinkel, <laughs> Ja, Nee, nee maar, maar, maar de consequenties daarvan zijn wel heel groot. Namelijk? Hè? Tenminste, hè, als je dat vergelijkt, waar ik toen dus straks het over had... van, van dat, dat het een fysiologische reactie is... Fysiologische reacties zijn niet interessant. Want die zijn, die zijn redelijk stabiel. Maar, maar u aan. zegt dus, het is een besluit. Hè? De hersens nemen een besluit om te gaan. Ja, horen. op de een of andere manier wel. Ja. Dat is één ding. En, en verder, wat ik uh, wel interessant vind in ieder geval... is dat je er zoveel van de psychologie aan kunt ophangen. Wat ik dus straks, straks al zei. En uh, zeker ook die... Uh, uh, emotionele ontwikkeling van, van een persoon. Uh, je, je kunt... Nou, daar ga je nog net een stapje verder als in het boek mm -hmm. staat. Maar dat kun je in feite wel uithalen. Kijk, normaal werd er een, een onderscheid gemaakt van, en iedereen schrijft dat over, van je hebt basale tranen en je hebt tranen en je hebt uh, emotionele tranen. Ja, ja. Uh, maar... Ik denk dat, dat, het eigenlijk, dat je dat op één continuum kunt zien. Misschien die basale tranen, dat weet ik niet. Maar in, in feite is het zowel als je kijkt naar de evolutionaire ontwikkeling... dus over soorten zie je dat er uh, amfibieën en zo... die hebben wel uh, de, de, de basale tranen, maar nog geen tranen. Dan moet je weer bij de ja. reptielen en zo. Nou, en dan bij de mens komen de emotionele tranen. Maar... Ik denk dat het nog inzichtelijker is om die uh, reflextranen... om dat te zien als eigenlijk fysieke pijntranen. En dan krijg je Je reageert eigenlijk... op iets. Op ja. Iets ja, doet op in je omgeving, pats, boem. En dan, en, dan... en dan die emotionele tranen. Ik denk dat je daar globaal een onderscheid kunt maken... tussen, ja, in het Engels dan de distress-tranen of de lijden tranen. Ja, ja, ja. En dan de empathische tranen. En dan de sentimentele tranen. Dus het mooie is eigenlijk, u zegt uh, dat, dat het een, een, een blijk van hele grote ontwikkeling is. Ja. Hoe, ha, om, hoe meer dingen je kunt huilen. Om, hoe meer dingen je emotioneel aangedaan kunt uh, raken. Uh, hoe meer mensen, hoor. Ja. ja. En terwijl de veronderstelling natuurlijk heel lang zo is. ja, dat is allemaal primitief gedrag, dat gejanken. Ja, ja, ja. En u zegt, het ligt andersom. Ja. Nou, dat is toch een mooie wijze les zo nog. Waarom overigens. Huilt Yahweh wel in het Oude Testament en Allah nooit? Ja, dat, dat is een interessante vraag. Dat, dat weet ik niet, maar... Um... <laughs> dat is opvallend, hè? Ja, en, en dat, dat is een hele discussie geweest in de oudheid. Hè? Want enerzijds was er de discussie van... Um kunnen alleen mensen huilen en dat werd dan afgezet tegen dieren. Maar er is ook een periode geweest dat men zich ging afvragen... Van hoe zit het met heksen en hoe zit het met centaures nou, en sfinxen met, met, met, en met, met engelen. En Allah, en Allah met, zitten weten we niet. En met God en Allah, nee. ja, ja. Hey, en, en dat huilcafé in Japan dat recentelijk is geopend... Hè, dat steekt de populariteit van de karaoke bars naar de kronen. Na het werk gaan die zakelaars steeds vaker even naar het huilcafé om het euh, lekker... Ja, nou, doe maar. Ja. Is dat iets voor u? Nee, ik denk het niet. <lacht> nee, waarom niet? Ja, ja dat, dat zijn dan van die gemaakte trends. Ik denk van ja, wat. U bent nog steeds van gewoon de stoere bikkeltranen. als boerenzoon? Ja, precies, ja. ja, ja. Recht zo die gaat. Ja. Zegt de tegel, meneer Vingerhoed. Wat komt daar te staan? Um, ja, ik heb lang nagedacht en ik kwam met deze mooie spreuk. Een traan in het oog siert elk betoog. Mm. Met in mm. gedachte natuurlijk ook het CDA-congres van een paar maanden. <laughs> Ligt even toe. Ligt even nou, toe. Ja, we zagen daar toch uh, onze grote vriend Verhagen... en uh, ja. wie waren er nog meer die daar ja, maar vlammende daar met, is, met oog. Daar is over met, uh, gezegd dat was manipulatie. Hè? Ja. Zoals ook over de traan van Maxima is gezegd. Dat was manipulatie. Ja. En hoe beluistert u zulke opmerkingen? Nou, bij Maxima geloof ik dat echt niet. Uh, bij vragen maar, wel? Bij vragen <laughs> ja, heb ik wat twijfels. Ja. <laughs> Waarom? Nou, ja goed. Dat gut feeling, ik weet niet. Maar misschien, ja, dat, maar dat, maar dat, dat, is, misschien dat dat toch niet zo is. Ik vind het intrigerend dat u kijkt als wetenschapper, u kijkt als mens. En, en is er een wetenschappelijk iets dat u kan aandragen om te zeggen... dat is mogelijke manipulatie geweest? Of is dit gewoon nee. alleen maar wild... Gokken. Wild gokken. Ja, ja, dat moeten we dan hier toch ja. nog wel even vaststellen. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, wij, wij noteren uh, die wijsheid nog één keer. Een traan in het oog. Siert elk betoog. Oké, okay, en ik <laughs> meld even dat uh, na achter hier uh, op deze zender Radio 1 uh, Margrethe Reentjes tot u komt. Zij spreekt dan uh, met uh, Peter Laataster. Die heeft een uh, film gemaakt over uh, zijn ouders, oude ouders. En de vraag is: hoe is het als je die ziet? Afbrokkelen, die slotfase van het leven. Wat neem je waar en uh, hoe ga je daarmee om? Twee dingen heet het programma en wij zijn er uh, maandagavond weer. Advinger, Roet, uh, zeer bedankt. Graag gedaan. En, uh, nou, ehm, niet, uh, niet huilen, hè? Nee uh, Nergens voor nodig, toch? Nee. Oké, okay, makkelijk. Eh, uh, dank meneer Fingerhoeds. Dit was aflevering 2218. Wij gaan nog even naar het bos om nog verder te huilen. Tot maandag! Radio 1 stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Iedereen kent Joris Linsen van Hello Goodbye, maar dat hij ook zanger is, ziet u zondag in of TV. Acteur Jaap Spijkers verkoopt zijn ziel aan de duivel in Faust. En Doris Baten speelt Miss Bouquet, u weet wel, van Schone Scheen in het theater. In of TV, zondag om vijf over zes op Nederland 2. Het schuim stond op zijn lip en stond naar zwavel. Duivels en demonen zijn een tastbare werkelijkheid.